Hier op dat moment breekt het water uit zeven gaten in de zeedijk. Vanuit het Verde nadert een anderhalve meter hoge muur van water... die mensen meesleurt, huizen verwoest en het land bedelft. Alsof het om een machtig slottoneel gaat... aan het eind van een periode van rampspoed en bederf. zei dat we allemaal naar het dorp moesten. Zijn jullie er allemaal? Ja, in het café bij Redijk. Er is koffie en brood. Borden jullie? Ja. We zijn de laatste die de kom van het dorp bereiken. Verdwaasden we zwijgend in de auto. Rondom ons huilende mensen, ontreddering en angst.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 Ga ja. met mij mee. Vrouw Engel, straks. Straks. Ik moet, ja. naar mijn ik moet terug. Je kan niet terug, schijngrond. Kom, ga maar met mij mee. Ik moet mijn nog bij je Kijk, broeder de Winter. Kijk, niet zo. Laat die mensen nou. Alles gaat daar gewoon door. Laat ze. Zelfs de servetten liggen op tafel.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 Jan had nog haastig een wintermantel aangetrokken. Gerrit en de kinderen waren in pyjama's. De watervloed moet hun houten huis hebben opgetild en neergesmeten. Het lijkt wel of alles veranderd is. Dat komt door al die troepen Molder. Nee, dat bedoel ik niet. Wat dan?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 Taxateurs van het Rampenfonds kwamen tientallen keren opgaven tegen... van dezelfde verloren bromfiets in dezelfde verloren naammachine. De Sintzi hadden een nieuw gebed bedacht. O Heere, geef ons heden ons dagelijks brood en ieder jaar een watersnood. Dat lijkt wel een pop, een grote pop. Wacht, ik ga kijken. Wat is het? Simon! No. Simon, wat is het? Het is het. Het is geen pop. Het is een kind. Een bijzondere radio. U heeft geluisterd naar het hoorspel De Ramp. Een bijdrage van Human, eerder uitgezonden in 1993. Precies 40 jaar na de watersnoodramp in Zeeland. En nu, 60 jaar later, opnieuw dit zilveren reismicrofoon winnende radiodrama. Maar dan in de nachtelijke uren op Radio 1. De Ramp werd geschreven door Rudy van Meurs, die het als 13-jarig jongetje allemaal meemaakte. Het werd geregisseerd door Kees Vlaanderen, geluid Leo Knikman. Wanneer u meer wilt beluisteren met betrekking tot de watersnoodramp... waarbij in de nacht van 1 op 2 februari 1953... een groot deel van de provincie Zeeland, West-Brabant... en de Zuid-Hollandse eilanden overstroomde dan... verwijs ik u graag naar het weblog van de VPRO. En dat is te vinden via weblogsvpronl radioarchief, dus weblogsvpronl slash radioarchief... En komende zondag in VPRO's Het Spoor... kunt u gaan luisteren naar deel 2 van een vierluik over de ramp... gemaakt door Lida Iburg en Kees Slager. Dat is tussen 10 en 11 op Radio 1. Het is u vast niet ontgaan. Het is inmiddels ruim 11 minuten over 3. En we hebben nog niet van nieuwslezer Ewout de Jong gehoord. Hij is inmiddels hier bij me aangeschoven. Radio 1, het NOS-journaal.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 Donderdag kwamen door een staking de kranten niet uit en dinsdag verscheen er een noteneditie. De drukkers wilden dat het verlopen sociaal plan weer zou gaan gelden en de directie heeft dat nu toegezegd. Het sociaal plan is volgens de vakbonden nodig omdat bij een aangekondigde reorganisatie mogelijk 25 van de 75 arbeidsplaatsen verdwijnen. De komende weken moeten de werknemers zich uitspreken over het onderhandelingsresultaat. Het weer, buien met ook winterse neerslag. Minima iets boven het vriespunt. Overdag enkele winterse buien, maar ook zonnige perioden. En vooral ochtends een stevige noordwestenwind. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Wat een mooi metier toch, dat nieuwslezer. Ja, Prachtig. heerlijk, hè? Ja, absoluut. Dank je wel, Ewout de Jong. Alsjeblieft. Oh, ja, en wij gaan dan weer verder met woord hier op Radio 1. Welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. Afgelopen week was het poëtisch gezien een spannende tijd voor diverse literaire hoogvliegers. De VSB Poëzieprijs werd toegekend en de nieuwe Dichter des Vaderlands werd bekendgemaakt. Reden voor het woordteam om eens even te, de archieven in te duiken en daar weer uit te komen met iets boeiends van de betreffende gelukkigen. En wie dat zijn, mocht het u nog niet ter oren zijn gekomen, Anne Vechter is Dichter des Vaderlands geworden, Esther Naomi Perquin ging er met de VSB Poëzieprijs vandoor. Met haar straks een levensreddend verhaal in barre tijden. Eerst even een kort fragment met Anne Vechter. We gaan daarvoor naar een aflevering van De Avonden uit juni 2002. En zou ze toen al hebben kunnen vermoeden... dat ze dichter des vaderlands in de dop was. Het begint met een voordracht. De dato. In houdbaar geval van ongekunsteldheid... bepalen wij de ochtend erop de zuurgraad van het kussensloop... De datum van de dag. Drup het kraantje, knip het lampje aan. Spiegeltje en rimpeltjes wat jammermooi. Op tijd voor de extase is te laat voor het getij. Niet te consumeren na ziedop. Onze avonden zijn stil geworden. Nee, stil. Wat ik voel, ongesteld alweer. Het gedicht begint met de regel inhoudbaar geval van ongekunsteldheid. En uh, zo heb ik het ook gemaakt. Ik ben, daarmee, uh, ik ben begonnen echt met de eerste regel. Dat lukt niet altijd bij een gedicht, hier wel. Uh, en heb onmiddellijk gezien hoe cryptisch dat eigenlijk is: het uh, houdbare van de ongekunsteldheid. En in dit gedicht gaat het dan ook over de ongekunsteldheid tussen twee mensen. Ik noem ze weliswaar niet, maar ik heb wel geschreven: wij bepalen de ochtend erop, en dat is dan een volgende ochtend... een willekeurige volgende ochtend... binnen een al, denk ik, langlopende samenzijn van twee mensen. Hoe het eh, vergaan van de tijd eigenlijk eh, voor een deel uitgedrukt kan worden... in eh, hoe het ergens ruikt in een slaapkamer. Misschien in dit geval, als, je het hebt, als ik het heb over de zuurgraad van een kussensloop... heb ik het ook over die merkwaardige geur die je wel eens in een slaapkamer ruikt... waar een aantal mensen zich bevonden in de nacht daarvoor... Het, het, het, wat zure, het zure staat voor mij ook een beetje voor het uh, wat oudere. Voor de dingen die vergaan, vergankelijk zijn. En um, Ik wilde het eigenlijk steeds hebben over hoe houd je eigenlijk de tijd vast. Hoe houd je het uh, ouder worden, wat uh, ons allemaal natuurlijk gebeurt, um, vast. Hoe uh, laat je de tijd stollen die toch eigenlijk altijd doorgaat. Daarom staat er in de regel op tijd voor de extase is te laat voor de tijd. is natuurlijk ook een beetje paradoxaal... Um, Afgezien van dat je niet op tijd kan komen voor een extase. Want extase is er. Gaat het over, extase gaat voor mij over de hele extreme beleving van één moment. Dat het lijkt achteraf alsof de tijd stil stond. En je bent altijd verbaasd dat het dan soms maar een paar minuten later is. Na een heel hevig moment een beleving van iets wat je diep raakt of uh, heftig opwint. Um, die momenten binnen een um, tijd van leven eigenlijk, het ouder worden. Maar die momenten die... Um, ook uitgedrukt worden in, in dit gedicht dan uh, het gebruik van geluiden. Ik heb uh, geschreven drup het kraantje, knip het lampje aan, spiegeltje en... En dan staat er rimpeltjes, wat jammermooi. En aan het woord jammermooi uh, hecht ik in dit gedicht heel erg... omdat het, uh, het, het ouder worden, of zo je wilt het, uh, herfstig worden... van het leven van sommige mensen, van jezelf uiteindelijk natuurlijk ook... Uh, de ongekende schoonheid heeft en ook het, uh, het akelige van het zien... Uh, dat je zelf ook voorbij gaat en dat je leven voor het deel ook... Kunstelder wordt in je eigen voorstellingen omdat je altijd opnieuw uh, streven naar een soort ongekunsteldheid, toch ook jezelf in herhaling ziet vallen. Het gaat ook over die herhalingen. Het gaat ook over ja, het, uh, ja, de stilte die daar ook bij hoort. Bij het eindeloos terugkomen van situaties. De dato. In houdbaar geval van ongekunsteldheid bepalen wij de ochtend erop. De zuurgraad van het kussensloop, de datum van de dag. Drup het kraantje, knip het lampje aan, het spiegeltje... en rimpeltjes, wat jammer mooi. Op tijd voor de extase is te laat voor het getij. Niet te consumeren na, zie dop. Onze avonden zijn stil geworden. Nee, stil. Wat ik voel, ongesteld alweer... U hoorde Anne Vechter in 2002... na aanleiding van het toenmalig verschijnen van haar bundel Aandelen en Obligaties. Afgelopen donderdag werd bekend dat Anne Vechter... de nieuwe dichter des Vaderlands is geworden. Nog meer vrouwelijke triomf, zo noem ik het maar even. Want uh, het is wat dat betreft een succesvol weekje... voor de literair onderlegde dames. Esther Naomi Perquin kreeg eerder deze week de VSB Poëzieprijs toegekend. In een aflevering van het project Een Kamer in het Verleden... was zij een van de vijftien schrijvers, cabaretiers, denkers en dichters... die verslag deden vanaf hun verblijf... in een drijvende bungalow midden op het Lauwersmeer in de provincie Groningen. De deelnemers leven in totale afzondering... zonder telefoon, e-mail, internet, radio en televisie... Ik geloof uh, dat er wel een soort noodnummer was. Met een opnameapparaat maken ze een verslag voor de avonden. De deelname van Esther Naomi Perquin leek in goede orde te verlopen... maar aan haar triomfantelijke begin kwam alras een einde. Dinsdag, nog steeds op z'n Na mijn uh, triomfantelijke ochtend, vooral vanwege de vondst van de plopbol op het ijs... liep ik vanaf het middaguur een beetje met mijn ziel onder mijn arm omdat ik het project De Blije Maker met spoed heb afgerond... heb ik eigenlijk niet zoveel om handen. Het is steenkoud geworden. Buiten bijt de wind in je gezicht als in een rijpe appel. En het riet ruist niet langer, het zwiept agressief heen en weer. Ik loop toch mijn rondjes, paadje af, ander paadje af... boompje klimmen, rondje maken, terug naar de boot. Stinkboot. Ik klaagde wat af in mijn eentje... Klager de klaag. Mijn koffiemelk begint op te raken. Ik had ook niet zo'n klein rotflesje mee moeten nemen. En ik had een grotere voorraad wijn moeten inslaan. Dat hadden wij toch gezegd? Ja, dat hadden jullie gezegd, ja. Mopper de mopper. Mijn verlangen naar gevulde speculaas neemt griezelige vormen aan. En het lekkere verse brood, waar ik me heel erg op verheugd had... dat is niet eetbaar uit de oven gekomen. Ik had een back plan moeten maken... want nu moet ik drie dagen ontbijten met yoghurt en appels. En dat is koud. Terwijl ik droomde van dik beboterde snede zelfgebakken brood met oude kaas. Wat er precies mis is gegaan weet ik niet... maar het was een heel mooi deeg. Prachtig, luchtig deeg dat erin ging. Door en door gekneed en vriendelijk toegesproken... en het had eigenlijk alle tijd gehad om boven zichzelf uit te stijgen... Het was een koninklijk deeg, mag ik wel zeggen. Maar wat er uit de oven kwam, dat leek nergens op. Nou ja, op een drol van zaagsel, daar leek het op. De buitenkant was zo hard dat je er een paard mee kon doodvlaan... en de binnenkant was praktisch rauw. Ik heb er nog een plaatje van getekend... opdat het brood niet vergeten zal worden. Maar verder valt er niets mee te beginnen. Een paar jaar geleden heb ik... Een fase in mijn leven gehad waarin ik heel graag hartige taarten bakte. Ik heb een zus en die kon dat vroeger fantastisch. Als die taarten bakte, dan waren ze bros en smeuig en fantastisch. En die, die deed dat zo goed omdat ze dat nonchalant deed, zo volledig onbewust van haar bakkwaliteiten. Ik wilde dat ook nonchalant doen. In de keuken staan en dan zulke taarten bakken. En dat lukte ook wel voor een deel, want de vulling werd altijd wel heel goed. En uh, ja, daar bleef het dan ook bij. Want de bodem, daar ging het altijd mis. Die was of van karton, of zo zacht... dat het leek alsof de oven helemaal niet was aangeweest. En wat ook een mooi tafereel is, dat je vriendje thuis komt... en dat jij boven het aanrecht hangt met je kaasbroccoli experiment en dat hij dan vraagt wat je aan het doen bent... en dat je dan terugbromt. Ik giet de taart af. Ik heb vandaag een uur doorgebracht... met de verhalenbundel van boswachter Jan Willems op schoot. Het heeft me niet verveeld, helemaal niet zelfs. Het zijn allemaal hele spannende belevenissen. Het stikt van de jagers en de stropers en de valken en konijnen... en er zit prachtig vakjargon in, zoals een vassandhaan op het tableau hebben liggen. En het struikgewas dat ritselt ook de hele tijd. En dat is heel belangrijk bij verhalen over het bos. En alle mannen hebben hele goede namen, zoals Henk of Hans of Bert. Ik vind Bert een fantastische naam. Ze maken wel de hele tijd dieren dood, maar ze doen dat met veel respect voor de natuur. Dat maakt wel verschil... Ik heb eerlijk gezegd altijd gedacht dat jagers... een beetje enge, gefrustreerde maniakken waren. Die dan bloeddorstig door de bossen trokken. Maar boswachter Willems is helemaal niet zo. En je kunt van jagers vinden wat je wil... maar waarschijnlijk heeft de gemiddelde vleeseter in Nederland... meer dierenleed op zijn geweten. Thuis hangen na de maaltijd servetten half stok. Om mezelf ook een keer te citeren. Ik kreeg wel, ingegeven waarschijnlijk door de verveling... zin om boswachter Willems, als ik hier weg mag... te vragen of ik ook een keertje mee kan. En dan met een geweer over mijn schouder het bos in. Maar ik doe het niet. Ik ben ook bang dat ik een hertdoop moet schieten. Of een konijntje. En dat wil ik niet. Ik heb een heel goed geheugen voor ogen... Je kunt mij rustig een onthoofde vis laten schoonmaken. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar als de kopper nog aan zit... en als die vis je dan aankijkt met die lege wereldzeeën... dan leg ik trillend mijn fileermes opzij. Als je een geheugen hebt dat zo werkt... moet je dus niet met Jan Willems op stap. Het zou voor ons allebei een hele vervelende dag worden. Hij met zijn vrolijke jachtinstinct en ik daarnaast luidruchtig zingend, van een groen groen knonnen knollen land om al het wild vast in te lichten, dat we eraan komen. En dat zou Jan Willems, denk ik, niet zo waarderen. Havenmeester Rob, die vanmiddag mijn nieuwe bijdrage heeft opgehaald... had goed nieuws. Het gaat harder waaien. Nog harder, wil dat zeggen, want de boot beweegt inmiddels al aardig... Ik heb vanmiddag een lekkere salade gemaakt en die had ik op tafel staan... en af en toe moest ik mijn bord vastgrijpen... omdat het van tafel dreigde te glijden. Moet u zich toch voorstellen, wat een ontberingen. Ijs krijgt in ieder geval geen kans hier. Die ijsbergen kunnen het vergeten, het is hier een tochtig gat. En voorlopig kan ik dus op zijn oog blijven. De verwachte temperatuur is echter min acht... Gevoelstemperatuur min 16, zei de havenmeester. En hij grijnste daar nogal bij. Zo van, ha ha ha, jij op de Noordpool en ik lekker naar huis. Maar misschien betekende die grijns wel iets heel anders. Tenslotte is dit een heel ander deel van Nederland. Vol inheemse gebruiken. Daar moet je je altijd wel bewust van blijven. Een half uur na zijn vertrek... merkte ik op dat het in de boot ook niet zo warm meer was... Ik heb toen even getest of het warm water het deed. Maar er was geen warm water meer. En de verwarming kreeg ik dus ook niet meer aan. Het werd hier uh, ja, behoorlijk frisjes. Ik dacht, uh, waarschijnlijk is het een storing. En uh, de waakvlam zal wel uit zijn of zo. Maar alles zit hier achter luiken en in rare kastjes. Dus ik heb toch maar gebeld. Om te vragen of ik het zelf op kon lossen. Dat kon niet. Ik weet niet waarom niet. Maar waarschijnlijk moet je daar technisch inzicht voor hebben. Of ervaring met boten. Ja, mijn zus die had het waarschijnlijk wel op gevoel gekund. En dan had ze het ook gewoon goed gedaan. Maar um, ik heb me er maar even bij neergelegd. En dus is Rob teruggekomen. Over de ijskoude watervlakte. En dat was wel echt heel sneu. Want het ging al schemeren en het is een tocht van... Ik geloof een half uur, drie kwartier. En in die tijd kan gewoon je neus eraf vriezen als je niet uitkijkt. Dus ik heb euh, niet echt gegrijnsd toen ik hem aan zag komen. Zo van, ha, ha, ha, jij ook lekker weer terug op de Noordpool? Want zo ben ik natuurlijk niet. Maar ik heb wel even een mondhoek opgetrokken. Want ja, het, het had een zekere grappigheid als je er voor staat. En er volgde toen anderhalf uur van heen en weer lopen... Euh, telefoongesprekken tussen Rob en euh, diverse mensen... Uh, vastgevroren luiken die open en dicht gingen. Knoppen die werden ingedrukt. Adviezen over diesel en slangen. En slangen in diesel. Gedoe, dacht ik. Golfbal en gedoe. En er is gedoe. En er is gedoe. Wat een bedrijvigheid. Wat een leven in de brouwerij. Als je drieënhalve dag praktisch niemand hebt gesproken... dan ben je zo blij met iedere menselijke aanwezigheid. Dus ik heb er erg van genoten. Maar voor de havenmeester zelf was het natuurlijk allemaal wat minder leuk. Die vond zijn bestaan er ook niet echt op vooruit gaan. Dat zag je wel aan zijn gezicht. Helaas moest hij na allerlei gedoe onder het dek... Uh, en al die telefoontjes toch nog onverrichterzaken vertrekken. Dus nu ben ik jolig achtergebleven. In deze, daar is het woord weer, negorij. Het wordt een koude, koude nacht. Morgen komt er waarschijnlijk een monteur langs. Hallo, eenzame dichter op de boot. Hallo, vriendelijke verwarmingsmonteur. Deze opsluiting zal nog op een drukbezocht feestje gaan lijken. Toen er deze zomer die aardige meneer van de VPRO bij mij thuis langskwam... om te filmen, toen moest ik ook mijn verwachtingen uitspreken... en toen heb ik ook gezegd dat ik hoopte dat ik eindelijk een daadkrachtig iemand zou worden... Als de omstandigheden ernaar waren, zei ik... Dan, dan zal ik laten zien wat ik waard ben. En dan kan ik zeggen, nee, ik blijf. Red jullie zelf. En nu krijg ik dus de kans in de schoot geworpen. Maar ik moet toegeven, het houtkacheltje doet het nog. En ik zal me best kunnen wassen met heet water uit de je weet wel ketel. Want die blijft zwijgend en al zijn taken verrichten. En toch ga ik iedereen bewijzen dat het kan anno 2010, dat verwende Randstadse dames... in de diepvries van het noorden zonder zeuren op een boot blijven zitten. Alleen met de laatste fles wijn en te weinig koffiemelk. En ik hoop dat u thuis een beetje onder de indruk bent. En met die hoop groet queen vanaf het kille, kille Senneroog. Goedemorgen, het is woensdag... Um, ja, er zijn vannacht verrassende dingen gebeurd. Um, ik weet niet of u het kunt horen, maar het is uh, enorm hard gaan waaien. Nou, dat was niet zo verrassend, want dat had, uh, dat had Rob al gezegd. Maar wat wel heel leuk is, is dat ik nu ook definitief ben ingevroren. De natuur heeft uh, één nacht nodig. Dus die uitdrukking, ze gaan niet over één nacht ijs. Nou, ze komen een eind, hoor. Ik zit goed vast... Uh, wat wel vervelend is, is dat afgezien van dat de verwarming het niet doet... nu ook uh, de, warme, de, de watertank zelf is bevroren. Dus ik heb zelfs geen koud water meer. Ik heb nog één uh, flesje gevuld met het laatste straaltje. Dus ik heb nog wat drinkwater. En er zat nog een beresje in de, je weet wel, ketel. Dus ik heb koffie gedronken. En een stukje marzebijn erbij. En ik vind het leuk, want het is allemaal spannend... Misschien moeten ze nu wel met een ijsbreker komen. Dat had, uh, dat had uh, Jan al gezegd in het begin. Toen we hierheen gingen, van, als je nou vast komt te liggen... dan regel ik wel even bij Staatsbosbeheer een ijsbreker. Dat is toch fantastisch. Is echt, ik, ik ben heel erg blij nu mee. Want het, uh, ja, het, het belooft nu uh, allerlei uh, nieuwe verwikkelingen in deze soap. En ik ga straks dus, ik laat ze nu nog even slapen. Het is nog heel vroeg. Ik ga straks ga ik uh, Jan bellen. En dan ga ik iets zeggen. Wat ik altijd had willen zeggen. En dan zeg ik: Lunnehart, we have a problem. Nou, ik hou u natuurlijk op de hoogte van het vervolg. En uh, tot die tijd. Uh, zal ik in ieder geval beloven dat aan mij zal het niet liggen. Mij krijgen ze niet zomaar weg. Of ze moeten echt zeggen van nou, dit wordt zo gevaarlijk... dat kunnen we verzekeringstechnisch niet uh, aan. Maar we zijn hier verdorie niet in Amerika. Dus uh, gewoon laten zitten die dichter op die boot. Dat kan ze wel hebben. Um, ik hoop dat u het allemaal thuis lekker bij de warme haard zit... met een uh, fijn stukje brood met oude kaas en uh, geniet van de warmte. En uh, mij hoort u zo spoedig mogelijk weer. Dit was Pekwien, s ochtends vroeg, na de koffie, vanaf Senneroog. Woensdagmiddag, nog steeds op Senneroog, uh, een kleine update. Ik heb net uh, een bericht gekregen dat uh, de boot er niet doorheen komt. Dus ook de verwarmingsmonteur komt er niet doorheen. Uh, het ligt te veel ijs. Dus de boot is gewoon definitief onbereikbaar geworden. Ze zoeken nu een andere oplossing. Eventueel via een landtong aan de noordzijde. En nou ja, ik wacht het af. Ik heb nog één fles drinkwater. En ik heb nog twee blokken. En dan is mijn warmte op. Um, het enige wat me dan rest... is het Gerbrand Bakkerbos gaan kappen. Maar gezien de buitentemperatuur... is het niet zo'n aantrekkelijk idee. Ik zou het ook een beetje jammer vinden van het Gerbrand Bakkerbos. Um, nou ja, goed. Uh, er werd al uh, gegrapt dat ze me desnoods met een helikopter komen halen. Het is in ieder geval wel allemaal een hele enerverende situatie. Um, ik voel me hier eigenlijk wel gelukkig. Dus hoe meer een mens uh, leidt, hoe meer hij voelt dat hij leeft. En dit is dan nog maar heel, heel relatief leid, hoor. Want ik ga straks lekker een kopje tomatencremsoep eten. Dat wil ik maar even gezegd hebben. Um, ik hou u op de hoogte. Ik hoop niet uh, dat ik uh, hiermee ook mijn testament inspreek. En dat ik gewoon van de honger en de kou uiteindelijk zal omkomen. En na weken pas uit dit uh, ding wordt bevrijd. Um, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Ik groet u... Hartelijk en warm, vooral warm vanaf zijn oog. Dat was de derde bijdrage van um, Esther Naomi Perkin... in het kader van een Kamer in het verleden zij doet nog behoorlijk luchtig, hoewel we er ook horen zeggen. Lunegad, we have a problem. Wat stond er nu te gebeuren? Esther, onverwacht terug. Ja, het was niet helemaal de bedoeling, hè? Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Ik heb me ook wel tot het uiterste verzet, moet ik zeggen, uh, ter, ter verdediging. Ik heb echt uh, mijn poot stijf gehouden zolang als het mogelijk was... maar uiteindelijk is, is de knoop voor mij doorgehakt en, en nu zit ik hier. Maar dat verzet bestaat, dat kan nog gezien worden aan je trui, hè? want die zit nog onder het roet. Ja, dat was uh, de houtkachel, dat was mijn laatste redmiddel. Uh, de verwarming had het toen al begeven. dat was ook al bekend... dat, dat konden we niet oplossen ter plaatse en er zou nog een monteur voor komen... En die zou over het water komen. En de ochtend daarna was er geen water meer, alleen maar ijs. En toen hadden we uh, uh, nog een volgend probleem geconstateerd. Namelijk dat het drinkwater ook bevroren was. Dus ik had geen warm, warmte meer en, en ook geen drinkwater. En, en toen werd het wel uh, nijpend. Toch ging wel heel ver terug in het verleden. Ja, dat was echt een, een, een, bijna een oer tijd. En Ik heb toen ook gebeld. Uh, s ochtends, want toen dacht ik, nou, dit, dit gaat nu waarschijnlijk uh, moeilijk worden. En toen heb ik gebeld en, en toen um, kreeg ik de boswachter aan de telefoon... Jan Willems, die heel welwillend uh, was de hele tijd. En um, ja, toen sprak ik uh, die ochtend wel de historische woorden... Lunengat, we have a problem. <lacht> nou, en dat bleek ook, want ik was volstrekt uh, onbereikbaar... Gelukkig dat je noodtelefoon deed. Want voor mensen die dat niet weten: de enige lijn naar buiten is via een noodtelefoon. Dan kun je alleen de VPRO mee bellen of geloof ik 112. En de, rest is, uh, en de boswachter? De rest kan niet. En de ja. boswachter uiteraard. Um, nou ja, toen had je dus gezegd: uh, <laughs> zijn er <laughs> ook weer probleem. problemen? Ja. En toen? En toen uh, hebben ze aanvankelijk nog geprobeerd om vanuit de haven met een boot uh, bij mij te komen. Met daar aan boord ook nog de verwarmingsmonteur. Om, om een poging te wagen om uh, de boer nog op te starten. Uh, maar die boot kwam gewoon niet verder dan uh, uh, een klein stukje de haven uit. En, en ja, heel senner oog lag echt vast. Dat was, het ijs was te dik om doorheen te varen en te dun om op te lopen. Dus het was een padstelling. en uh, Ik heb toen nog gezegd, laat me maar zitten. Ik heb nog een liter water, ik heb nog twee blokjes in de haard. Ik hou het wel, het is, ik, ik, ik, ik pak wel dekens erbij. En, maar goed... Uh, ja, je kunt niet meer douchen, je kunt zelfs de wc niet meer doortrekken. Dat werkt allemaal op die waterinstallatie. En, en als je de kraan opendraaide, kwam er een heel zielig, dun, ijskoud straaltje uit. Ja, en dat, dat, was toch wel, uh, dat was toch wel gevaarlijk eigenlijk. Het waren wel mooie ontberingen. Ik had er wel een beetje op gehoopt, maar dat het zo uh, spectaculair zou worden... dat had ik niet uh, verwacht. Wat was er mooi in die ontberingen? Um, nou ja, het, het gevoel dat er, dat er iets gebeurt. Je zit daar natuurlijk al vijf dagen met nauwelijks contact. En dan uh, heerlijk, uh, gedoe, uh, drama, sensatie. Uh, gure wind ook die in je gezicht bijt en, en, en om, het, om het huis giert. En het was heel uh, spannend allemaal. Dus dat, dat was wel prettig. Anders heb je alleen maar een beetje fluitend riet en uh, gakkende ganzen. Ja, daar, was ik dan, daar was ik wel een beetje op uitgekeken. Dus het was wat dat betreft een, een heerlijke afwisseling al vond ik die helikopter wel ver gaan. Um, ik dacht ook eerst dat het een grapje was. Dat leek me echt uh, typisch Friese humor. Want ik werd toen uiteindelijk gebeld door de boswacht... te zei, we hebben alles geprobeerd. Je moet daar echt weg en um, we sturen een helikopter. En toen dacht ik, ja, ja, die staat met zijn verrekijker... vanaf de overzijde, uh, te zien hoe ik door, de, door die boot heen ren... om mijn spullen bij elkaar te grijpen. En dan sta ik straks op het dek met mijn koffertje... en dat levert dan een prachtige foto op... Um, maar ik gunde hem dat. Dus ik dacht, ik doe dat gewoon. Ik ga mijn spullen gewoon pakken en ik, ik zal het wel zien met die helikopter. En tot mijn verbazing uh, stond ik even later inderdaad met mijn koffertje op het dek. En zag ik daar in de verte uh, de, de trauma-helikopter aankomen. Het was echt een hele grote gele reddingshelikopter. Met, met zes mannen erin. Die ook gelijk vroegen, gaat het wel goed met je? Voel je je slap? En toen heb ik wel een beetje zielig, geke, extra zielig gekeken, omdat ik dacht, ja, die, ze willen toch echt iemand redden ook. Alleen... Maar dan komen we niet voor niets. Nee. We mo moeten er ook nog lang aan kunnen blijven. Een hulpbehoeftige vrouw aan dek. Ja. Toen, de, hoe ben je aan boord van die helikopter gekomen dan vervolgens? Um, nou, dat was fantastisch. Er kwamen twee... Uh, uh, ja, ik, ik, ik zal maar even beschrijven zoals je dat in een film voor. Je ziet twee poppetjes uit de helikopter redden. En het ene poppetje greep mijn tas. En het andere poppetje greep mijn arm. En zo werd ik echt als een uh, soort, soort zenuwzieke patiënt... werd ik heel voorzichtig... ik kreeg ook een koptelefoon op tegen het lawaai... heel voorzichtig over de besneeuwde vlakte... Uh, naar de helikopter geleid. En daar in een stoel geduwd. En er werd ook nog een gordel vastgemaakt. En toen hebben ze, heel fijn was dat, een, een rondje gemaakt. En, en ik maar foto's maken vanuit de lucht. Het was echt... Uh, het was, ja, het was fantastisch eigenlijk. Het was een heel mooi einde. Ik wilde niet weg, maar als je dan weg moet... dan wel met een beetje uh, gevoel voor drama, dacht ik. Dit is wel het meest spectaculaire filmische einde wat je kunt verzinnen, ja. Ja, nou, dat, het scheelt natuurlijk dat ik het niet verzonnen heb... maar dat, het, het, het, is, het is me op, het, min of meer opgedrongen... want ik wilde echt heel standvastig uh, blootgesteld worden aan de elementen... en dan uh, ja, daarmee diepe indruk maken op heel Nederland... doordat ik daar zou blijven. Maar dat is helaas niet gelukt. Maar dit was ook heel fijn. Je wilde aanvankelijk die ontberingen doorstaan... om aan het einde te kunnen zeggen... kijk eens wat ik heb overleefd. Kijk eens, Ik ben eindelijk een standvastig iemand geworden. Ja, Daar, daar had ik me wel een beetje op ingesteld. Van, als het echt nijpend wordt, dan, dan zeg ik nee. Red jullie zelf, ik blijf. En Dat, dat, dat leek me echt heel, heel fijn om dat een keer uh, te kunnen doen. Maar dat is dus helaas uh, niet gelukt. Maar dit was wel een goede tweede. Alleen, helikopters en onverbiddelijk wat dat betreft. Ja. Maar het is een, een vroegtijdig einde aan, dit, aan het verblijf daar. Dat moet je toch ook behalve dat het een prachtig einde is. Maar niet min een einde. Ja, Vroegtijdig. Daar, daar had ik ook. Ja, eigenlijk, ik heb daar geen tijd gehad om me daar echt op, op in te stellen. Het ging heel snel uiteindelijk. Um, ik vind het heel jammer, want ik, ik had het ontzettend naar mijn zin. Um, ik had ook nog heel veel materiaal. Ik wilde nog heel veel dingen schrijven en maken en doen. Ik had nog allerlei plannen. En uh, ja, dat is gekortwiekt. Er zijn twee dagen afgevallen van een uh, tijd die ik eigenlijk ten volle had willen benutten. Dat is, inderdaad, dat, dat is dan de, de tragische kant van het verhaal. Maar goed, het, ja, dan nog liever dit dan, dan dat ze je echt uiteindelijk uh, overleden terugvinden. En dan krijg je ook wel persberichten, maar niet zulke hele gezellige. Niet het soort persbericht waarop zitten te wachten. Nee. nee. nee. Maar je hebt, heb je aan de hand van die dagen dat je er wel hebt verbleven, een, een beetje kunnen... Kun je dan daaruit een beetje concluderen hoe het geweest was als je er echt die volledige tijd was geweest? Ja, ik denk dit. Wat? Met ja, andere woorden? Ik, wat, ik, wat ik merk is dat ik nu het gevoel heb dat ik een maand ben weg geweest. Dus ik denk als ik nog uh, twee dagen langer was gebleven, dat, dat het, dat het een, een nog merkwaardigere sensatie was geweest. Um, ik, ja, het, het is echt een, een, een periode waarin de tijd heel erg indikt, stroperig wordt. En je hebt natuurlijk wel je, je bijdrage die je dagelijks levert... maar je, je weet ook dat die pas een dag later voor andere mensen zichtbaar zijn. Dus jij zit op, op isolement, maar de rest van de wereld loopt ook achter. Want die hebben geen idee waar jij op dat moment specifiek die seconde mee bezig bent. Dus je voelt je wat dat betreft heel erg buiten de wereld geplaatst. En ik vond dat eigenlijk na de eerste twee dagen een hele prettige sensatie. Ik heb er echt... Uh, ik, ik was er heel gelukkig bij. Ik heb zelfs ook hardop gelachen in mijn eentje. Ik wist nooit dat ik dat deed. Maar dat, dat doe ik dus blijkbaar ook. Doe je dat, dat doe je alleen in je eentje dan kennelijk. Nou, dat hoop je. Dat, dat zou heel raar zijn. Hoop je wel. Dat ook zomaar plots klaps, waar, waar anderen bij zijn, ook hysterisch gaat zitten lachen. Nee, ik heb echt wel een paar keer heel erg uh, gelachen. En ik, ja, ik heb natuurlijk ook wel wat wat rare dingen gedaan die mensen doen als ze alleen zijn. Dat, dat had ik ook wel verwacht. Ik, onder andere ruzie gemaakt met een uh, uh, fluitketel zonder fluit. De, je weet wel, ketel. Daar, uh, daar was ik wel verbaasd over. Dat werd ook gelijk een soort discussie die ik met hem had. Dus niet, niet gewoon een leuk gesprek, van mens tot, uh, tot ketel. Maar ook direct uh, in discussie. Toen dacht ik, misschien heb ik daar dus ook wel heel erg behoefte aan, aan, aan strijd. En, en daarom bloeide ik natuurlijk ook zo op... toen er allerlei dingen begonnen mis te gaan... Toen dacht ik, ha, dit is, dit is echt. hier vertrouw ik op. Nu, nu, nu gebeuren er uh, dingen. Tegenkracht. Ik heb tegenkracht nodig. Dat heb, ik, dat heb ik wel ontdekt in die paar dagen. Dat wat je mist, creëer je daar? En dat wat je miste was. Uh... Ja, tegenwerking. tegenwerking, in dit geval door een fluitketel. Wat wel apart is, is dat ik werd opgehaald en toen te horen kreeg, ja, het zat er dik in dat dit zou gebeuren, want je was de dertiende. En dat had ik me niet gerealiseerd. Maar dat, dat, misschien is dat typisch Fries hoor, maar dat leeft daar nogal. Dus achteraf denk ik, ja, dat, dat was misschien niet slim. Misschien hadden, we gewoon, uh, hadden jullie gewoon moeten zeggen: 13 doen we niet en dan nemen we nummer 14. Maar goed, dan had ik er waarschijnlijk helemaal niet gezeten. Dus het, het was achteraf heel gelukkig dat ik het ongeluksgetal droeg. Dat uitgerekend jou dit moest overkomen. Ja. Maar je, hebt, je zei voordat je wegging uh, dat je. Uh, uh, je zei een paar dingen. Het ene wat je zei was. Uh, ik ga daar ontdekken of ik, uh, wie ik zelf ben. Nou ja, dat klinkt, Nee, dat zei je ook niet. Dat klinkt veel te hoogdravend. Je zei uh, of ik wel een mening heb. Ja. Je hebt nogal de, ne de neiging om over te lopen in andere mensen. Dat was ja. het voorbeeld ja. van die, uh, die vrouw in de tijgerlegging die op de PVV stemt. Als je na een tijdje bij aanwezig bent, dan dat ik, dat ik ook zo word. sluit je ja. je bijna aan. Ja, ja ik heb wel, daar ben ik ook wel bewust naar op zoek gegaan. Ik heb onder andere een lijst gemaakt van dingen die ik niet zo miste. En daar stonden verrassend veel... Uh, zaken op die je uit zou kunnen leggen als een mening. Dus aan de hand van wat ik niet miste... kon ik heel goed concluderen waar ik wel van hou. En wat stond op dat lijstje dan? Nou, onder Forst andere... Ja, onder andere... Wat ik niet zo miste was onder andere... Uh, het gezicht van Geert Wilders in kranten en tijdschriften. De hele tijd. Dat is echt iets wat ik absoluut niet miste. Uh, jongetjes die in de supermarkt kankerwijf tegen hun moeder zeggen... omdat ze geen Bob de Bauer koekjes wil kopen... En, die, en moeders die dan toch Bob de Bauer koekjes gaan kopen. Dus ook iets dat ik niet zo miste. Muzak in Liften. Nooit geweten. Kwam ik dus ook achter dat ik dat niet, niet zo miste. Um, Bolletje schember in een pot. Nou, dat, dat, was, wel, dat was wel een doorbraak. Dat, het moment waarop ik me dat realiseerde, <lacht> dacht ik... ja, nu komen we ergens. Maar dat, dat was heel dat was zonder gekscherend te moeten. Dat was voor mij wel echt een... Um, dat was bijna intiem om die lijst op te stellen. Ik merkte dat de dingen die ik niet mis dat dat veelzeggender was... uiteindelijk dan de dingen die ik wel mist. Want die dingen zijn eigenlijk maar heel klein en, en voor de hand liggend. Maar de dingen die je niet mist, dat bepaalt heel erg wie je bent heb ik gemerkt. Of in mijn geval, in ieder geval. Dan dat moet, moet je ontzettend veel opschrijven... voordat je tot die kern komt dan. Want je kunt uh, natuurlijk altijd infinitum dingen bedenken... die je niet, die je ja, niet Ik heb mist. ook heel hard zitten werken daar. Ik heb, heel, ik heb echt heel veel geschreven. Dat is ook jammer, want da daar heb ik nu dus niet, niet meer de kans... om dat helemaal uh, uit te werken. Maar er kwamen echt enorm veel uh, uh, teksten uit mijn handen. Ik, ik, ik had ineens uh, enorm de geest... Ik dacht, als ze meer hier een jaar opsluiten... Dan, dan schrijf ik eindelijk die fantastische roman... die mijn uh, absolute doorbraak in het universum zal betekenen. Maar goed, dat, dat is dan dus ook niet gelukt. Toen, toen die helikopter kwam. Anders had ik misschien nog wel iets, iets briljants gedaan. Of eindelijk was ik achter de waarheid gekomen. Op de laatste dag had ik het allemaal ontdekt. Maar je, je begint het nu al te dramatiseren. Dat is, <laughs> het kan is, ook niet die anders. De helikopter is de abortus van een groot schrijverschap. Ja, eigenlijk nu. Laten we dat, ja maar dat is toch heerlijk als je dat kunt zeggen... Dat dat, dat dat waarschijnlijk de reden was... dat je uiteindelijk niet tot bloei bent gekomen. Nee, ik, ik moet het maar een beetje zo zien. Want ik, ik, ik vind het best jammer... dat ik die twee laatste dagen niet uh, kan meemaken. En uh, Ik ben benieuwd waar het uiteindelijk uh, was aangeland met mij en, en mezelf en ik op die boot. Maar denk je dat er in die twee dagen nog een ander inzicht was gekomen... dat je nu niet hebt gekregen? Nou, ik was, ik was bezig aan iets nog. Ik was onder andere bijvoorbeeld bezig om uh, s'nachts weer goed te gaan slapen... Wat, waar ik me erg veel zorgen om had gemaakt. De eerste nachten waren moeilijk en de laatste twee nachten... heb ik eigenlijk gewoon goed geslapen. Ondanks de vergaderende ganzen. Dus dat, dat zijn dingen waar, waarbij ik echt merkte dat er iets uh, in beweging was uh, gezet. Ik ben ook veel gaan nadenken over angst zelf en uh, waar, dat, waar dat ontstaan is. En, en uh, dat, dat vond ik echt heel leerzaam. Gewoon in alle oprechtheid vond ik dat echt heel leerzaam. En daar had ik wel meer van willen weten. Maar omdat je erover na bent gaan denken, waren die angsten weg? Of heb je niet kunnen benoemen waarom dat? Nee, nee waar, was? waarom ze weggaan, is omdat je uh, geen keus hebt. Je kunt je ofwel aansluiten bij de angst... ofwel uh, ervoor weg blijven lopen. Maar er gebeurt niets. Er is geen troost. Er komt niemand uh, om te zeggen dat je niet bang hoeft te zijn. Dus alles wat je kunt doen, is, is de dingen die je in je hoofd hebt... Uh, de mantra die je van iemand mee hebt gekregen... of het, het goede advies van je huisarts... of uh, uh, de dingen die je beste vriendin altijd roept. Al die informatie, daar moet je jezelf dan mee te lijf gaan. En ik merkte dat dat dat dat dus ook echt mogelijk is, dat je dat ineens gaat doen... terwijl ik daar al heel lang last van heb, van die, van die s'nachts. Dus dit, dat was wel heel goed. Het was een hele harde therapie. Maar dat was wel... Uh, ja, ik, ik vond het wel prettig. En ik, ik ben benieuwd wat er, wat er nog meer uit voortgekomen was als ik gebleven was. Maar ja, de meeste angsten zijn natuurlijk zinloos. En zou je het beste los kunnen laten als je er toen in staat was. Maar meestal zijn we niet toe in staat om dat te doen... Nee, nou, dat was ook een van de dingen waar ik kwam. Dat het blijkbaar ook... Uh, ik zei dat in een van mijn eerste radiobijdragen, volgens mij. Dat, dat het een relatie is die uh, eigenlijk alleen maar uh, vernietigend werkt. En waarom blijf je in die relatie? In die relatie met de angst? Waarom, waarom ga je niet weg? Waarom gooi je de deur niet dicht? Waarom is er toch een soort element van uh, gehechtheid... Gehecht zijn aan je eigen angst. Wat, wat is dat? Waarom is dat? Hoe werkt dat? Dat vond ik heel uh, interessant om daarachter te komen. Dat had ik me gewoon, het klinkt heel stom, maar ik had me dat nooit gerealiseerd dat dat zo was. Maar heeft de afwezigheid van die angst ook iets te maken met dat je in een omgeving bent waar geen andere mensen zijn? Nou, zo rationeel is die angst niet. Want de eerste nacht heb ik dus nog wel echt gedacht, er komt iemand, er komt iemand. Het, is altijd, het heeft altijd te maken met de anderen. Het is nooit zozeer... Um, als ik me gerealiseerd had dat er praktisch niemand kon komen... of beter gerealiseerd had... dan was ik waarschijnlijk minder bang geworden. Um, dus ik, ik denk dat het niet zozeer met de verlatenheid uh, te maken had. Maar uh, ja, gewoon het feit dat je die geluiden ook uit moet zitten. Dat je gewoon niet... Je kunt er niks aan doen. Het gebeurt. Het is ook natuur natuurlijk wat, wat er gebeurt. De wind die ineens uit een andere hoek komt en dan hoor je boem, boem, boem, boem, boem op het dek. En dan schrik je en dan ga je de eerste keer nog kijken... en dan is dat gewoon de boei die heen en weer waait. Nou, al dat soort dingen, dat zou Maar als, als je dan te... schrikt, wat is dan, wat is dan het, het, het angstbeeld wat, wat je als eerste hebt? Er dus je hoort zo'n geluid er en je denkt iemand. dat er iemand is. Ja, dat is het enige wat ik altijd... Er is iemand. En wat voor iemand is dat? Die dan dan is? Ja, daar ben ik nog steeds niet <laughs> achter gekomen. Maar dat is, dat is heel raar, want die, die, die angst is, dus, is, is heel, uh, voor mij heel concreet op dat moment en daar kun je bijna geen, geen spel tussen krijgen... en toch heb ik daar geen, niet direct een gezicht bij. Dat is ook iets waar ik overdag, als het licht is... en ik heb het achter de rug, waar ik dan wel een beetje om moet lachen. Want ik denk, wie verwacht je daar nou om uh, vier uur s'nachts? En, en wat gaat hij dan met je doen? Waar, waarom? Maar ja, goed, dat, dat is een beetje de vraag. Um, en ik weet niet of ik daar achtergekomen zou zijn. Ik weet ook niet of het er uiteindelijk toe doet... Uh, wat er in ieder geval toe doet, is dat ik uh, gemerkt heb... dat je in die dagen um, nou, je, je eigen psychiater kunt worden. Je eigen barman, je eigen partner, je eigen labrador. Dat vond ik heel prettig. Ja, eigen labrador nog wel. Maar zijn dat eigenschappen waar je... Um, als je altijd in de aanwezigheid van andere mensen verkeert... De, de, de eigenschappen die je daarom nooit aan kunt boren? Nou, ik denk niet in deze mate... Ik denk dat dit wel echt iets te maken heeft met, met die afzondering. Ook omdat ik dat... Ik heb dat nooit eerder gedaan. Ik denk niet dat dat... Ik kan me niet herinneren... in ieder geval dat ik dat ooit gedaan heb. En als, als ik ooit vijf dagen binnen heb gezeten in mijn eentje... of, of, of op een afgelegen Dan had ik in ieder geval de mogelijkheid nog. Dus wat dat betreft... Um, ja, ik denk dat, dat ik daar... Dat ik die personen die je toch altijd al in je hebt... Dat ik die wel veel meer en veel intensiever heb leren kennen dan ik... Uh, in andere omstandigheden zou hebben gedaan. Want wordt dat wat je bent... en dat klinkt wel heel erg diep psychologisch... maar de, de, wat ik nu ga zeggen... dat kan je nog niet beoordelen, ik heb het nog niet gezegd... dat dat wat je bent, dat, dat uh, het beeld wat je van jezelf hebt... dat dat in bedwang wordt gehouden min of meer door de mensen om je heen... of vorm wordt gegeven door de mensen om je heen? Nou, ik denk dat dat wel zo is. Ik weet niet of dat heel uh, diep psychologisch is. Ik, ik denk dat het ook... ja, het is misschien een logisch gevolg nu van... van uh... Van, van de situatie en de uitkomst daarvan. Dat, dat, dat kun je best wel, denk ik, stellen ook. Um, ik heb, voordat ik wegging, hadden wij het er kort over... dat ik altijd het gevoel dat ik zo makkelijk overloop in andere mensen. Een beetje amorfe persoonlijkheid uh, ben. En heel erg bepaald wordt daardoor door mijn omgeving. En nu werd ik um, ja, eigenlijk voor het eerst, sinds ik me kan herinneren... heel erg bepaald door alle Mensen in mij. Het zijn nog steeds anderen. Ik bedoel, jijzelf bestaat natuurlijk ook uit anderen en dat is een heel zangkoor. Maar het was interessant om daar eens goed naar te luisteren. En in normale omstandigheden ben je niet in de gelegenheid om dat te doen? Nou, minder, ja. Nou, ik denk minder of niet. Want op het moment dat je daar de rust voor hebt, is er altijd wel. Een, een, een kind dat aandacht vraagt, of een telefoon die gaat. Of een... Je hebt natuurlijk gewoon ook allerlei bezigheden. Het is ook het feit dat je niets hoeft, of bijna niets hoeft. Als je op die boot zit, je weet dat die, die audiocourier komt, uh, dat je iets af moet hebben. Maar de dag is enorm groot en leeg. Dat is echt verbijsterend. Ik, ik, ik heb altijd gevonden dat de tijd heel snel gaat, maar dat is daar. Het is echt een zee aan tijd die je hebt. En wat je dan gaat doen is heel bepalend, want er zit niemand op te wachten. Er is ook niemand die het ziet. Dus dat, ja, dat, ik, ik vond dat vooral ook heel, uh, heel, heel veelzeggend, hoe je dat invult. Ik ben, ik, ik ben ook achteraf uh, benieuwd hoe dat bij de ander is gegaan. Waar je natuurlijk eigenlijk relatief maar heel weinig van hoort. Dat heb ik nu zelf ook gemerkt. Je hebt het gevoel dat je heel veel vertelt. Maar uiteindelijk kun je maar een heel klein stukje laten zien van wat zich daar afspeelt... En uh, ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat bij de anderen is gegaan. Je zou er bijna een, uh, een diepteonderzoek naar kunnen gaan doen. Gaan we doen? Ja, het lijkt me fijn. Dank je wel. Dank je wel. Al dus Esther Naomi Perquin, Jeroen van Kan was in gesprek met haar... in een aflevering van Een Kamer in het Verleden... dat een hele andere wending nam dan verwacht. Het bungalowtje op het eiland waar ze zes dagen... in volledige afzondering zou doorbrengen... weer stond de bittere kou niet. Door de extreme vrieskou van afgelopen dagen... was de verwarming in het huisje uitgevallen... en raakte ook het drinkwater bevroren... Zo meldde de producer van het radioprogramma Woensdag. Omdat de bungalow vanwege het ijs niet meer per boot te bereiken was... zat er niets anders op dan de hulp van een helikopter in te schakelen. Al dus een deel van het ANP-bericht van 1 december 2010. Esther Naomi Perquin kreeg afgelopen woensdag de VSB Poëzieprijs toegekend. In navolging van de Boekenweek kent Nederland dit jaar voor het eerst ook een Poëzieweek. Vanaf 31 januari organiseren honderden scholen, bibliotheken, uitgeverijen en culturele instellingen een week lang activiteiten om poëzie onder de aandacht te brengen. En dan nu een belangrijke mededeling. Uitzending vermist. En dan nu minuten van dodelijke spanning. Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Ogenblikken van vertwijfeling en moed. De radioarchieven zijn helaas onvolledig. Veel geliefde en spraakmakende programma's lijken voorgoed verdwenen. Miljoenen toeschouwers sloten reeds hun ogen bij het zien van hun adembenemende verrichtingen. Meedoen met woord, u kunt ons helpen. Uw gewaardeerde aandacht en attente attentie voor de hoofdwerkers. Heeft u iets dat wij niet hebben? Ja, de hersenhoorn. Heeft u oude radio-uitzendingen op band, cassette of glasplaat? Op zolder, in de schuur, in de kelder of onder uw bed? Oh, God, is Kijk eens, de hele familie zit naar de televisie te kijken. Vader, moeder en twee kinderen. Bel ons op 035 6712 247 of mail op woord.vpro.nl. Daar zie ik uh, veel vitrage, twee over elkaar. En stuur uw vermiste uitzendingen terug naar Hilversum. Dit is erg, jongen, dit is erg. Ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat opleveren. En uh, natuurlijk, het toegestuurde materiaal... dat krijgt u uiteindelijk weer terug nadat wij het verwerkt hebben... Dit is Radio 1, u luistert naar Woord en we moeten bijna plaats gaan maken voor het journaal. Daarna zijn we bij u terug met een heerlijk uurtje oranje boven. Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Dus woord.vpro.nl. En uh, terugluisteren, uh, dat kan, via onze Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. En dan kun je ook nog luisteren via de speciale radiogemist-app... voor iPhone van de VPRO. En je kunt je ook nog direct abonneren op de podcast. Dat kan dan weer via vpro.nl slash woord-podcast. Nou, ik hoop dat u het allemaal kunt onthouden. Schrijven, zou ik dat adres nog noemen? Nou, nee, dat doe ik in het volgende uur wel, anders wordt het echt te veel. Um, ja, een nieuwsbrief, dat is misschien wel even leuk. Op die Facebookpagina, dat is een openbare pagina. Daar kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En dan krijgt u wekelijks de samenstelling toegestuurd. Ewout de Jong is nog maar nauwelijks bekomen van zijn voorgaande bulletin. En hij zit alweer in de startblokken. Wij zijn dus zometeen terug met een uurtje Koninklijke Verrijking. Blijf erbij, graag tot zo.